met het NOS-journaal. De jongen uit Sonnet, dat heeft zijn vader gemeld op Twitter. De twaalf-jarige Nayati Mutliar werd vrijdag in Kuala Lumpur ontvoerd. Het gezin Mutliar woont al meer dan tien jaar in Sonnenbreugel, maar verblijft tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader. Volgens Maleisische media is een aanzienlijke hoeveelheid losgeld betaald om de jongen vrij te krijgen.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 Ook in Brabant was er wateroverlast en bovendien waren er meldingen van blikseminslagen. In Waalre was op sommige plaatsen de stroom uitgevallen. Het weer op veel plaatsen bewolkt en hier en daar kans op een bui. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A9, ook maar Amstelveen, tussen de knooppunten met de en Raasdorp 4 kilometer en op de A28 Utrecht Amersfoort bij de Alphen 2 kilometer. Tot zo over de verkeersinformatie.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 Hans uh, houdt niet zo van publiciteit. wat ah, dat betreft. Je kent hem? Ik ken hem. Hij is mijn oude buurjongen, dus uh, uh. ik ken hem goed. Hij hoeft uh, ja. niet zo nodig. Nou, dan is het alweer tijd voor uh, onze sponsors in het nieuws. En daarna uh, gaan we praten met Pieter Joustra over. Uh,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 En uh, Ben Zonneveld, secretaris en ook collega van Goedemorgen, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Ben. Um, ja Ben, um, om even met de deur in huis te vallen. Wat valt er zoal te believen vandaag? Want het is een open dag. Ik uh, zag het schip uh, net al uh, buiten staan in alle ornaat. Ik hoor dat het nu weer naar het uh, strand gebonjourd is. Als het goed is, uh, ligt het nu al in zee met uh, de eerste gasten. Maar jij bent toch de schipper. Kunnen ze dan zonder jou uh, weg? Uh, het belangrijkste is dat die boot weggaat met of zonder mij en oh. daar hebben wij voldoende voldoende ervaren mensen die het uh, schip kunnen bedienen. En dan hoeft niet een ander schip straks jullie weer te redden. Dat is uh, niet de bedoeling. En okay. uh, niet voor niks in reddingsboot. Ah, je hebt toch een uh, een oud collega schipper uh, Harry Vaas, die, uh, die dat heel goed kan. Harry uh, gaat uh, vanmiddag ook uh, nog mee. Ja, ja, ik wou zeggen. Ja. En nu is het dik draaien weg. Oh, ja, betekent dat dat je zoveel schippers hebt... ...of mensen die gekwalificeerd zijn? Wij hebben uh, zeg maar uh, drie schippers... ...en Harry hebben wij nog uh, altijd uh, stand-by staan... Ja. ...gezien zijn uh, enorme staat van dienst en ervaring... Uh, die ...zijn nog steeds bruikbaar voor ons. En dat je drie schippers hebt... ...komt dat dan je continu dienst uh, draait even tussen quotes? De rem dat... is uh, altijd paraat... ...24 uur per dag, 365 of 366 dagen per jaar. Mm -hmm. uh, Sommigen uh, werken niet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 In haven hebben dat vind ik heel bijzonder. Ja, maar uh, vroeger waren het meer de strandjutters die het uh, heel leuk vonden als er een boot uh, op het strand uh, terecht kwam voor uh, hun vondst. En uh, ja, dan, dan gingen ze ook bedenken: hé, hey, er zijn ook nog mensen aan boord die moeten ook soms gered worden. Hmm. Daar is eigenlijk iedereen ontstaan. Dus, dus ze stookte eerst een vuurtje op zodat het strip, schip strandde en daarna gingen ze de mensen redden? Zou het zo vroeger, uh... Dat heb ik wel eens gehoord ja, de... in boeken. De, de historie leert dat het zo gegaan is. Uh, ja. er, er werden vuurtjes gestookt uh, naast ver naast de vuurtoren, waardoor de schepen zich vergisten en dus gewoon hier en daar want niet alleen de zandvoort deed men dat stranden waar uh, na de jutters uh, de buiten naar binnen konden halen. Ja. ja het is wat hè gelukkig zijn toen ook goede mensen opgestaan die dachten ze moeten ook gered worden ja, ja. Hey, wat wat valt er nog meer te beleven uh, je kan meevaren met uh, de annie dat is uh... Uh, ondanks uh, misschien iets mindere weer uh, varen wij nog altijd uit hmm. uh, hoe is de branding de... nu Ruw? Het valt mee. Een nou, zeetje is vlak. Okay. En nog een kleine branding. tussen. Uh, we kunnen hem niet zoals uh, normaal op een renningbouwdag de boot even rustig oppikken. Yeah. We varen hem het strand op en dan komt de bootwagen op om de boot weer netjes te oh, je, je ploft hem op het ja. strand daarna kan je hem nog oppikken ofzo? Dan pakken we hem op zo. met de bootwagen. Hey, moet je dan uh, een goede gesternte zijn om mee te kunnen of kan iedereen in principe mee? Minimaal uh, 13 jaar wel mm -hmm. van goede gezondheid. Uh, mocht je iets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 Waar uh, wij uh, toch uh, uh, bestaan uit allerlei donatie en giften en schenkingen. Ja. Ja. Ja. Want jullie krijgen geen subsidie, toch? Nee. Nou ja, dat is ongelooflijk, hè? Zo'n nou, dus... zo dure boot en zo'n dure loods en zo'n kan... belangrijk werk. Zo'n dure organisatie, als je kijkt, uh, meer dan 42 reddingsstations. Uh, zelfs nog groeiend uh, bij de Randmeren. kan komen uh, steeds meer uh, KNRM-stations, ja. ja, omdat nieuwe... ze nodig zijn. Er komt een nieuw station in uh, Lelystad, bijvoorbeeld. Ja. Nou ah, ja. ja, de KNRM is natuurlijk een...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 Ja, het hoofdkantoor, uh, daar, daar zitten betaalde mensen. En dat kan natuurlijk ook niet anders, want uh, inderdaad, met 42 stations, die moeten bestuurd worden. Dus mm -hmm. daar is gewoon een, een organisatie voor met een directeur en, en dat drukt ah, okay. zo naar beneden tot mensen die de boot onderhouden. En die worden dus allemaal betaald voor, door donateurs? Ja. Nou, dat is mooi. Zoeken jullie nog mensen hier in Zandvoort? Wij uh, kunnen altijd uh, mensen gebruiken, met name die uh, wonen en werken in Zandvoort en weg mogen van hun baas. Wonen en werken in Zandvoort? Ja. Hij is één. En dan nog leeftijd? Uh, tussen 18 en uh, 45 jaar. Oké. Okay. Maar we merken wel dat mensen die uh, bij wijze van gezetteld zijn... dat is stabieler, zeg maar... want die switchen minder vaak van een baan of relatie. Bedoel dat ze een relatie hebben? Bedoel je dan met of... ja, dat met gezetteld? of gezin? Ja, dat geeft vaak meer rust. En uh -huh. dat merk je ook weer terug in het reddingswerk. Van, uh, uh, dan komen mensen uh, doelbewust naar het reddingsstation. Zeg dus je voor, je hebt geen relatie in je kader en relatie... Nee. Dan moet de thuisfront weer wennen van... hé, uh, hey, uh, waarom ben je zo vaak weg? Kunnen jullie, uh, wat, wat betreft vrijwilligersbestand, zelf vergelijkt met de vrijwillige brandweer, Hetzelfde soort mensen, die moeten zelfde, ook een zijn? Uh, zelfde soort zijn. mensen, alleen ja. de frequentie is een stuk minder. Als je kijkt van de uitdrukken van de brandweer, dat is bijna een ruime uh, 300 keer uh, per ja. jaar op basis. Ja. En wij zitten tussen de 15 en 30 alarmeringen in een jaar. Dus dat is super. een ja, stuk mindere tijdsbesteding, ja. ook voor de baas, zeg maar. ja. niet heel onbelangrijk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 kan dat allemaal wel zeker in de huidige tijd. Het ja. ja. ja. moet allemaal wel betaald worden. Even gezien de tijd, mensen kunnen zien de Annie Paulussen hoe die op het strand komt en weer gelanceerd wordt en dergelijke. In het boothuis al apparatuur die daarnaast nodig is. Uh, ook, uh, ik zie ze zo altijd zo'n gele truck rijden en daar staat waarschijnlijk zo'n wippertoestel in. Uh, dat heb ik altijd. Het idee. De wippertoestel is niet meer. Dat wordt niet meer gebruikt. Er wordt niet meer gewipperd omdat er tegenwoordig helikopters. Uh, Makkelijker <totstuk> erbij om mensen van schepen die gestrand zijn. Dat is nog een romantisch oud idee zo'n wipper te Dit is heel romantisch en het blijft wel leuk, maar het bestaat niet meer. Maar de kunsthulpvlenes zo ja, ja. uh, zorgt ervoor bij zoektochten op het strand, in het duin uh, uh, mensen die uh, uh, koud uit het water komen, snel mogelijk oppakken, eventueel naar een ambulance. Communicatieapparatuur. Allerlei communicatieapparatuur die met c 2000 met de ambulance uh, renningbrigade. Dus goed kunnen samenwerken. Maar we kunnen het straks allemaal zien. Jullie zijn al om half tien begonnen. Hè? Wij zijn om tien uur is tien uur. eerste rit. En okay. tot uh, uur. vier uur. Kan iedereen mee die mee wil op de boot?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 Naast de casino. Nou, dan dan gooi je geld uh... niet in het casino, maar breng het bij ons. <laughs> nou, dat Of uh, 5% van, uh, van de winst uh, ja, ja, dat kan jullie afdragen. ik noem maar wat. Oké, okay, nou jongens, heel erg uh, bedankt. Heel veel succes vandaag. en ik, je hoop dat, je ik wens jullie veel donateurs uh, toe. Heel. Goed, we gaan zo meteen verder met uh, Minken van der Meulen en Ernst Brokmeij over 4 en 5 mei. Ja, wat is er dan toepasselijker dan Raccoon? Freedom!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 I'll read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 in. I've read it twice and I don't want the to learn like En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. We gaan alweer naar het tweede, tweede onderwerp. En dat is een uh, dode herdenking, serieus onderwerp. En Koninendag. Um, nou, en 5 mei viering. En 5 mei viering.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 toch een lijst van, uh, van activiteiten uit. Nou, dus je bent, uh... Uh, nu doe ik eigenlijk alleen nog maar uh, 4-mei-comité en een enkele trouwerij. En verder niet meer. Oh, je bent toch uh, ambtenaar van de burgerlijke stand? Nog steeds. Oh, wat leuk. En juf minken. En juf. Ja, dat, uh, <laughs> dat, uh, dat, uh, dat was natuurlijk, dat, uh, dat doe je niet meer. Nee, nee. Uh, dat voor. <laughs> ja, de, ja, precies. Um, uh, wat is je functie bij het comité van 4-mei? Nou,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 ...samen met... De, uh, ...naast Pieter. Uh, een enorme is al, olievlek is dat geworden. Is Het een hele olievlek geworden. Nou ja, je had ook ontzettend veel pers... ...in de Zandvoertse Een groot stuk op de voorpagina. Ja. ja. Ik woon al zo lang op Zandvoert. Ik heb zoveel dingen gedaan. Ja precies, daar uh, gaan we over. Het is wel ingeslagen. Ja. ja, ik kreeg al vrij vlug een kaartje van... Een ...stel kinderen die ik niet ken... van hartelijk dank voor het mooie Sinterklaas cadeautje. En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 Ja, dat is aan de rotonde in de Van Lennep. Ja. En dat is toen de tijd door de Nicola School als monument geadopteerd. Ja, ja, het stond vroeger in de Vijverhuurt. Ja, ja, het was veel mooier. <laughs> nou, het was een houten kruis en zo. Wat dat zeg, ja, zag er slecht dat, tijd ja, op een gegeven moment. Zag, maar de omgeving was zo. Het was mooi. Ja, ja, ja. dat ja. was heel mooi. Nee, dus mensen kunnen op drie uh, plekken inhaken, zou ik maar zeggen: om twaalf uur uh, bij het Joods Monument in de Metzestraat. Om zeven uur in de Protestantse Kerk en om 8 uur bij het herdenkingsmonument uh, aan de Verlennepweg Linnéestraat bij de Rotonda. Ja, en dan moet er nog iets van mijn hart. Er was een brief naar de scholen gestuurd en, namens het burgemeester, namens het comité... of de kinderen uit groep 8 een gedicht of een opstel wilden maken... en dan bij <coughs> Erwin heel ook bij mij inleveren en dan zou er een boekwerk van gemaakt worden. Leuk? Ja, leuk. Dat is één school die gereageerd heeft. Jammer, jammer. De Beatrix school met twee gedichtjes. Hmm. Ja. En nou ja, Toen ben ik maar weer achter mijn eigen school aangegaan. En daar zijn uiteindelijk... met alle kinderen bleken in die klas wel een gedicht gemaakt hebben. Maar juf had dat niet opgestuurd. Nou oh ja, dat is misschien vaker gebeurd. Ja, en daar wordt kan. dus nu nog heel rap ingebundeld. En dat is dan bij de kerk te krijgen, die gedichten... Mm -hmm, ja. Maar het is de medewerking van de scholen. Als je nou toch een brief van de burgemeester krijgt en die leg je in de la en je doet er niks mee. Leerkrachten die niet eens weten dat die brief gekomen is. Ja, het ergert me, zeker als oud voorstellen voorstellen. Juist die titel van geeft de vrijheid door. Mm -hmm. Het was een prachtig item. En dan doen ze er niks mee. Nog geen telefoontje van we hebben het niet gedaan of wat ook. Matelijk. Maar waaien. Ja. Nou ja. Als we het zo door moeten geven. Point teken, zou ik zeggen. Wat zegt u. Het, het punt is gemaakt. Ja, ja. Nee. oké. Okay. Hey, even nog naar 4 mei. Dat weekend is de ADAC Masters weekend. Op het circuit. En dat is ook een soort nieuw, nieuw evenement. Daar heb ik wel eens meegemaakt. Dat ik toen nog bij de Beatspopzingers zat. Dat ik ook bij het Verzesmonument zat te zingen. En dat ik ondertussen de racewagens hoorde. Hebben jullie geregeld? Dat de racevaders echt stil zijn. S'avonds om 8 uur nog. Ja, dat was toen. Nou, het kan natuurlijk. Training is het, Het is op vrijdag. Dus het kan training zijn. heel mooi punt. Ik zou het meteen... Ze hadden toen beloofd dat het niet meer gebeurt. Maar ja, als ik dan een nieuw weekend denk... moet maar net iedereen dat weten. Zullen we langzamerhand... Ja, na het herdenken mogen we ook vieren Gelukkig, ja. Maar we beginnen even met Koning in de Dag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 steeds meer mensen uit de regio uh, koningendag aangrijpen om naar Zandvoort te gaan juist vanwege dat het iets kleinschaliger is uh, het is geen museumplein uh, en er is heel veel te doen voor, vooral voor gezinnen met jonge kinderen, maar wat we daarnaast zien, en dat is ook een trend van de afgelopen jaren is dat ook de horeca uh, steeds actief wordt, Die niet, maakt alleen, het niet alleen in de Altsstraat ook ja. op het kerkplein en op andere plekken ja. uh, maakt men het gezellig en, en zien we dat nu uh, nou ja, voor het derde jaarbrein vanaf vier uur s middags ook op diverse plekken uh, zang muziek, uh, buiten of in het café uh, zijn, waardoor de dag verlengd wordt en ook voor de wat ja, wat oudere publiek uh, uh, een hoop gezelligheid is. Ja. Gezien de tijd moeten we nog even terug, nu verder naar, naar, naar, mei. naar 5 mei. Ja. Er is nog niet veel publiciteit aan. Nee, het, het programma van 5 mei uh, wordt uh, volgende week ook gepubliceerd en ook daar uh, ik zou bijna zeggen, uh, hebben we het redelijk traditioneel gehouden. Dat betekent dat we de ochtend een uh, uh, aantal uh, activiteiten hebben voor de, voor de jeugd en jonge jeugd, Vossenjacht door het centrum. Nou, ook dat is afgelopen jaren uitgegroeid tot één grote happening. Uh, een springkussen ook voor de allerkleinste op het, uh, uh, op het Kerkplein. Uh, en dan de middag is uh, ja, echt de traditionele middag voor de ouderen. Voor de ouderen. Uh, we hebben wel eens uh, uh, met een clipo gezegd... er moet bijna een rollatorparking parking gebouw gebouwde kroeg komen die middag. Uh, want dat, ja, dat zit echt stampend vol met uh, uh, de ouderen. En wat dat betreft geldt, uh, je bent uh, zo oud als je jezelf voelt. Dus dat is echt van de jaren 50 tot... Nou, um, ik weet niet hoe oud de oudste is afgelopen jaar, maar volgens mij dik in de negentig. Ja, ja. En die hebben een. Uh, 100 het in het Huis in de Duin. Nou, 100 in de Huis in de Duin. Ik weet niet of die ook aanwezig is. Maar die hebben een, uh, een gezellige middag uh, met bingo, prijzen, een hapje, een drankje. Uh, uh, eigenlijk ook, ook ja, Heinz op piano. En, uh, ja, een gezellige dag voor, uh, voor jong en oud, uh, okay. op 5 mei. Goed, we moeten hier uh, mee stoppen, de volgende gasten staan ook al een beetje te dringen.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 You like to swing on a star Carry moonbeams home in a jar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 All is to you you can be better than you are You could be on Ja, dat is dat is wel echt uh, na de bevrijding hè, die muziek ja, wanneer, uh, wanneer is dit gemaakt? Nou, dit zal uh, dit uh, nou, eind veertiger jaren ongeveer zijn geweest ja. van de vorige eeuw. Bing Crosby. Ja. Nou, het is hoogtijds al in een film hebben ja. gespeeld dit. Hey, we gaan naar het uh, volgende onderwerp. Uh, nou. We hebben hier als gast Gloria Kouwenberg. Welkom uh, Gloria, die is nog drukke doende met allerlei spullen uitpakken.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 Met mensen die. Uh, die maar u bedoelt, er gaat een hoop uh, mis. En dat is een soort compensatie dat je die mensen. Nou, compensatie. Ik. Uh, ik nee, helemaal geen compensatie. Feitelijk brengen ze mij iets. En ik niet hen. Oké. Okay. Nou, ja. ja, ik vind het mooi hoor. We moeten even. We, moeten even, we even... kennen jou in een heleboel hoedanigheden. Hè? Ook ja. als luis in de pels op het raadhuis. Ja. En ik heb uh, mijn 30.000 euro nog al. steeds niet, hè? Naar de rechtszaak. Nee, meneer de wat, burgemeester. Wat gebeurde er wat? Uh, nou, dat is. Nee, dat, dat is, dat is voor deze uitzending, uitzending. Dat is een heel apart. Dat een... ja. Ja. Maar we kennen je als galeriehoudster, maar ook als kunstenares. Nee, we nee, dat nee, even... nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. nee? nee, nee. Ik, ben, ik roep altijd, ik ben ambachtsvrouw. Ik kan namaken wat ik zie. En kunst doe je, dan bedenk je wel iets nieuws. En dat kan ik niet. Nou, okay. Ik geef altijd commentaar op wat anderen doen. Oké. Okay. Vandaar galeriehoudster. Ja, ja, ja. ja. ja. Nee. Maar nou. vandaar galeriehoudster. Ja, ja. Okay. Nou, nee, die galerie, kijk. Wat ik uiteindelijk wil is, uh, de meeste mensen in Zantwoord weten dat ik ben behoorlijk ziek. Ik wil uiteindelijk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 nou, ja. nou, denk je, wij zijn oude buurjongens. Ja, en wij woonden in een pand waarvan ik nu denk: God, dat zou ook een geweldig pand geweest zijn voor wat kunstenaars ja. en galerie. Geweldig, maar ze is het maar bewaard. Voormalig Hotel Suisse was het? Ja, voormalig Hotel Suisse in de Altenstraat. Ja. Ja. Maar goed, eh, ik zag jou nooit zo vaak. Maar je was natuurlijk bezig met je kunst. Nou, kunst, ik ben altijd bezig, ja, laat ik het zo zeggen. Ja, dus inderdaad, kunst. Eh, tegenwoordig ben je niets meer al kunstenaar.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 dus die hebben meer krantjes, de buizen, persen en later. Dus dat is het Nieuwsblad. En daar ben ik gebleven. Daar ben ik mee gestopt nu. Ik ga nu weer hard in het werk. Misschien dat er weer eens een andere krant uh, in het komt. En ja. ja, wat vind je nou leuker? steken of uh, schilderen? Er is altijd een soort tweestrijd geweest. Uh, olieverf, dweeg, dat kost veel tijd. Mm -hmm. En een cartoon kan je zo in van spreken in vijf minuten op papier ja? zetten. Ja. Maar je moet ook die ideeën hebben. En, ja, maar die komen vanzelf. Dat gaat vanzelf. Even je koppen de wind steken. En dat is die vallen. kunstenaar, hè? Ja, ja. Ja, dat vind ik mooi. Dat creatieve, dat vind ik zo knap. Ja, ja dat is ik fantastisch. Ja, ik begrijp, bij een cartoon is de, de actualiteit, is je inspiratie. Oh, wat je uh, om je heen ziet, wat je ziet om je heen. Je uh, wat je, je ziet, wat je hoort, de gekke dingen in de politiek dan meestal. Ja. Uh, die je hebt. Uh, overigens, dat is dus afgelopen voor de Zandvoortse Courant. Ja, daar ben je uh, mee gestopt. Daar ben je gestopt. in huiselijke omstandigheden. oké okay. en Karin, mijn vrouw is overleden. Met haar ja. deden we het altijd ja. samen. Dus ja. nu wil ik gewoon uh, even helemaal niets. Ja. Dat kan me voorstellen. Ja. En je inspiratie voor je Oliver schilderijen. Maar ja, nee. kunnen we eerst zeggen wat voor stijl? Figuratief, non-figuratief? Antwerpbald stijl. Antwerpbald stijl. Ja, Oké. Okay. Ja. Ik luister wel naar muziek onder andere. Bijvoorbeeld van de Rolling Stones. Wat is er een mooi nummer? Love in Veen. Nou, maak er gewoon een schilderij bij. Of Cocaine van J.J. J. J. Kale. Maak er een schilderij bij. Ja. Met veel wit. <laughs> ja. ja. Witte, ne witte neus. Ja, in ieder geval. Uh, <laughs> maar je valt er zelf simpel. Gewoon uh, dingen oppikken. En dat en betekent dat weer... je emotie in feite inspiratie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 de meiweek en, ook. Nee, dat is niet okay. in de meiweek. Het is juist leuk dat mensen gewoon in de meiweek langs kunnen meer lopen, lopen aanschuiven. Ja. Um, het is wel zo dat je toch vijf, zes deelnemers ja. moet hebben om er echt voor te gaan zitten de twee uur en dat te doen. Dan kun je schilderijen kijken. Ook degene die misschien met kinderen meekomt heeft dan ook nog iets te doen. He, die kan dan in de galerie even vertoeven. Kan ook aan de overkant kennis maken met onze nieuwe overbuur het Taste of Istanbul. We hebben daar ineens een fantastisch leuk restaurantje. Dat gaat vanmiddag open. Dus uh, heel spannend. Uh, is dat in de buurt van de kippentrap, of? Ja, hoger ook. Echt recht nog, nog het, is echt mijn, het, het is echt mijn overbuur. Okay, waar ja. um, uh, eigenlijk naast. Ja, haast naast het waar vroeger. Wat staat daar nou vroeger? Nou, echt mm. op het laatste stukje. Op ja. het laatste stukje, op het hoogste stukje. En die hebben echt de, de Istanbulse gerechten. Uh, nou, mensen gaan daaruit in Istanbul en blijkbaar eten ze daarna, zoals wij het frietje halen, eten zij waffels.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 Goed. Dat gaat spannend worden, vind ik. Leuk. Ik lig niet wakker ja. maar... Nee, echt worden. leuk. Ja. Ja. Ja. Je weet eigenlijk niet wat er nog uit gaat komen. Ik ook niet. Nee. Ik zou nee, wat mensen ik word, willen zo... oproepen of kinderen. Ja, kom. vooral. Kom. Kom. Ja, kom. Gaat doen. Nog even in, ik, nou, ik geef ook de telefoonnummers door. Ja. Je kunt bellen. Telefoonnummer van Hans 06-216-37-337. Telefoonnummer van de galerie 06 1, 2, 7, 6, 3, 7, 1, 0. En, en als je dat nou niet onthoudt Zeestraat 37, ga desnoods even langs. Precies, en vanaf Koninginnedag is er vanaf half twee altijd iemand aanwezig. Goed. Hans namelijk. Oké. Okay. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay, nou, hartstikke bedankt. Goed zo. Als succes Fijn dat met de komen. cursus ja. en de gallery. Dankjewel. Wordt spannend, absoluut. Precies. bedankt. bedankt. Ja. We gaan even Goed. naar het volgende, de onderwerp van volgende uur. Ja, we beginnen met uh, Pieter Jouwstra, onze voorzitter, die uh, komt praten over ZFM. En, en de en donderdag Outsantwoord. de Oud en donderdag de nee. live verslag van ja. de Ronde Tafel. Uh, Daarna krijgen we Marijn even over het Dobbereiland. Daar hebben we het net al even over gehad. En uh, om uh, tien over half twaalf Dolf Schuurman, Bekkergent Noord.